Timmermans zei te vrezen dat het vandaag opnieuw tot geweld komt... na het vrijdaggebed. Hij ziet een verharding bij zowel de autoriteiten als de moslimbroederschap. De VN-veiligheidsraad heeft alle partijen in Egypte opgeroepen... tot uiterste terughoudendheid. In Parijs is de omstreden Franse advocaat Jacques Vergès overleden. Hij verdedigde onder andere oorlogsmisdadiger Klaus Barbie... de Venezolaanse terrorist Ramirez Sanchez... en de Servische oud-president Milosevic...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 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen. Het liefst als je een antwoord hebt, want heel veel vragen uit de eerste twee uur nachtzuster zijn nog onbeantwoord. Mailen kan altijd via nachtzuster, apenstaatje omroepmax.nl. Twitteren via het nachtzuster en de chat is te vinden op www.omroepmax.nl slash nachtzuster. En kijk ook vooral even op de Facebookpagina, facebook.com slash nachtzuster... We hebben ook nog eens een keer een actie. Er valt iets te winnen. Dus facebook.com nachtzuster. Vragen die nog op een antwoord wachten. Jan-Paul Beukema zoekt tips om inbrekers te weren. En dan het liefst niet de meest voor de hand liggende tips. Short wil weten waarom Pino in Nederland blauw is en in het buitenland geel. Andrea zoekt dus informatie over dat liedje Supergave Tijd van René Karst. Of dat een origineel is of een cover. Willem wil weten of in het ruimtevaartstation ISS ook uh, handig de materialen kunnen worden afgewogen om proefjes mee te doen. Als je gewichtloos bent, hoe weg je dan die materialen af? Helen wil meer weten over aspartaan. Ze is er al geloofwaardig onderzoek naar aspartaan gedaan. En Bas wil weten of als hij belastinggeld terugkrijgt... of dat afgaat van zijn uitkering. Ja, lijkt me een goede vraag. Richard wil weten of je met twee wielen op de stoep mag parkeren. Erik vraagt zich af waarom we niet met z'n allen goedkoop internet bellen. En Daan wil weten waarom het weer steeds moeilijker te voorspellen valt. Sjaan had die vraag over misdaden die onbestraft zijn gebleven in Indonesië. En Marcel van zojuist wil weten wat er precies in zijn vrachtwagen zit... als daar het stempeltje op zit medicinaal voedsel voor kankerpatiënten. Wat zit daar dan in? En tips om een zwerde colbertje schoon te krijgen zijn ook nog steeds welkom. Het kan allemaal via 0800 112. Eén. En dan is het 4 over 4. En 4 over 4 is traditioneel bij Nachtzuster op Omroep Max op Radio 1... het moment voor een discoplaatje. Galaxy is dit. En Dancing Tide. I've watching you for so many days Now I'm feeling brave enough I'm about to ask you Can I take you out Lekker hoor die discoplaatjes zo midden in de nacht eventjes om wakker van te worden. Galaxy Dancing Tide was dat op Radio 1 bij Nachtzuster. En 0800 1121 is nog steeds het nummer dat je kunt bellen met alle vragen en antwoorden. Dus doe dat vooral. Sikko, hallo, goeienacht. Goeiedag. Dag. Meneer met de belastingen. Ja. Nou, ik zit zelf in een WSV-bedrijf en we zitten midden in die problematiek... omdat ik ook in de ondernemingsraad zit... We hebben er een aantal klassen van werknemers. Werkt die meneer bij een WSW-bedrijf en dus niet in de bijstand, dan is er niks aan de hand. Hij kan dat gewoon in zijn zak steken. Ah, nou dat Weest is die, een hele geruststelling, ja. Zit hij zit daarentegen bij de bijstandsuitkeringen van 800 zoveel euro in de maand, dan wordt het inderdaad gekort. Oh. En dan niet in één keer natuurlijk, want dat nee. is onmenselijk. Dat oh. gaat met een klein bedragje per maand, 50 euro of zo, 25 euro. Dat moet hij zelf even uitzoeken. Maar als hij dus in de bijstand zit, dan wordt het verhaald. Mm -hmm. Dan zit hij bij een WSW-bedrijf, zoals ik. Ja. Dan kan hij dat gewoon in zijn zak stikken. Nou, dat klinkt hoopvol. Dan is niks, aan, dan is er niks ja. aan de hand. Dan is het een tweede probleem wat hiermee gelinkt zit. Ja. Drie klap van de mensen met wie ik werk, die staan onder, uh, onder curatee, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat wil dus zeggen, ze beheren hun eigen geld niet. Mm -hmm. Ze krijgen 50 euro zakgeld per week. En dan moeten ze het mee doen. Ja. En dan zit er ook nog een aantal, die werken maar een beperkt aantal uren. En de rest krijgen ze een waaijong uitkering. Ja. Dan hebben ze dus niks te vrezen als ze belasting terugkrijgen. Dat gaat allemaal via hun bewindvoerder. Ja. Zo werkt dat. Nou, super gedaan weer, ik al. Nou, bovendien, wat die meneer zegt, je hebt 5400 euro in de bijstand vrij. Als het ja, buffer. ja. Als je koelkast kapot gaat, of je wasmachine gaat, ja. kapot, of weet ik wat allemaal. Ja, dat je in staat bent om een beetje reserves op te bouwen. Je mag ja. een klein beetje reserves opbouwen. Ik heb bijvoorbeeld een WSW-looninkomen voor 28 uur in de week. Ik ben met seniorenkorting op het ogenblik. En dat is wel lekker. Hoef je maar heel kort te werken en krijg je toch de volle map. Ja. Dat, dat klinkt dat, goed. Ja, dat, dat heb dat ik eigenlijk is... ook een beetje. Ik hoef ook maar heel kort te werken hier. Nee, ja, Maalvaard. Dus maar vier uur. En zo werkt dat. Ja. En die meneer moet zich alleen maar zorgen maken als hij in de bijstand zit. als hij geen werk heeft. Nee, staat genoteerd. En nog een keertje, ja. een herhaling. Als hij bij een WSW-bedrijf werkt, ja. Ja. dan is er niks aan de hand. Nee. Dankjewel. Dat klinkt heel gek, maar ik zit midden in die problematiek... omdat wij met het fors aan het reorganiseren zijn in Leiden. Ja. En uh, ja, daar hebben we ermee te maken. Mensen moeten uh, uit de WIW... Met twee jaar. En dan is de WIW opgehouden. De WSW gaat gewoon door. Er gaat niemand uit die bij de WSW zit. Oh, het wordt me oh, veel te ingewikkeld, Sikko. Ik kan het nu al niet meer volgen. Oh, dat is dat... nuts. Nee, het wordt nu te insight. Maar ik dank je heel hartelijk, want volgens mij heb je de vraag gewoon beantwoord. Ik weet het niet. Verkeerde ja, dan. ik weet het wel. Geloof me maar. Dank je wel, oh, okay. hè. Asi. Doeg. Dag, goeienacht. Gerry, doe de goeienacht. Uh, ja, goeiemorgen, Hallo. goeiemorgen, goeienacht. goede ja. Ik wil eens vragen over Oh, de, de, de telefoonlijn uh, en ik zijn nog geen vrienden. Nog een keer proberen we het. Nou, het gaat om Prins Willem Friesel, die overleden ja, is. Ja, Wat verschrikkelijk is. Ja. Maar, nou vreemd, hij had wel de naam Prins. Hij had afstands gedaan, omdat hij met hem uh, gewoon... Burgerlijk meisje is getrouwd. Ja. Maar waarom wordt hij niet bijgezet bij zijn vader in Delft? En niet in een achtertuintje bij zijn moeder. Ja. Nee, nou, daar is het een en ander over gezegd de afgelopen week. Dus ik hoop maar dat Timo belt, want die onthoudt altijd alles. Dus... Um... Ja, want ik vind het een beetje raar dat als je bijvoorbeeld van koninklijke uh, bloeden bent... ja. Dat je bijgezet wordt bij vader en moeder. Vind je dat bij raar? Opa en oma. En uh, ja. <laughs> Ik vind het een beetje raar dat die uh, bij uh, prinses Beatrix... in het achtertuinje wordt begraven. Nou nee. dat, uh, ja. Het was eerst een uh, kroonprins. Mm. Tot Amalia werd geboren. Ja. Maar ja. Uh, hij hoort thuis in, in, in Delft. Ja, ja daar verschillen natuurlijk de meningen over. Het is, de, is het niet gewoon wat hij wilde? Dat kan ook. Maar het kan ook zo, zo zijn dat prinsies Bédrix heeft besloten... of koning uh, Willem Alexander. was ja. zonder. Uh, nou, sorry, maar je hebt verstand gedaan, gedaan van de troon. Ja. Omdat je met een burgerlijk meisje bent getrouwd... Mm -hmm. Van, uh, nou ja, dan hoor je daar niet thuis. Nou ja, maar op het moment dat hij afstand deed van de troon... denk ik dat er met de, met de mensen uh, die erover gaan ook over gesproken is, gok ik zomaar. Ja, nou ja, als je een, een prins hebt, anders had hij nooit uh, ze met die titel prins mogen hebben. Ja, nou, er zijn ongetwijfeld mensen die dat afgelopen week uh, hebben meegekregen... hoe dat precies in zijn werk is gegaan. En die bellen nu naar 0800-1121. Dank je wel, Gerrie, voor je vraag. Dank je wel. Dag. Goeiedag. 0800-1121. Richard. Hoi, goeiedag, Astrid. Dag, Richard. Hallo. Hey, ik heb misschien nog even een tipje voor die ene gozer die er waren uh, ingebroken was... wat van het uh, hekje zat vanmorgen. Ja, ja. Uh, ik heb zelf, heb ik dat gaan jouw gasten bij mij binnen zijn uh, geweest. Uh, nou ja, ik heb nu uiteindelijk, omdat uh, ik een relatie heb, ik een hond en een dekkel. Dus dat, maar dat zal voor hem niet meevallen omdat hij nog thuis had. Ja. Ik heb hem bij de Action, uh, of bij de Heemar, een soort met alarmpizzaal. Dan kan je de ene op de kazijn zetten, de andere op de deur. En als je die aanzet, dan ga je dat een verschrikkelijke type serie. Oké. Okay. Ik, ik weet niet of je er wat aan hebt. Uh, dat is absoluut niet duur, je zet dat er gewoon op. Ja. Ik denk dat, dat uh, zoiets anderhalf euro, twee euro is per se kost. Ik heb bij mij toen op alle deuren heb ik wat gezet. Ja. Maar ja, aan de andere kant als er een islaan, dan heb je daar natuurlijk ook weer niks aan. Maar ja, het schoot me maar even te binnen. Ik, ik weet niet of je er wat dan hebt, maar ja, bij deze. Ja, maar, maar, maar um, eventjes gaat het nooit mis dan? Wat bedoel je? Ik denk, uh, ja, ja, als je, als je, als je dingen met veel lawaai in je, in je raam zet, dat ze dan gewoon een keer afgaan per ongeluk, omdat je het raam aan het afstoffen bent, dat soort dingen. Ja, maar dat is een kwestie van een schakelatie omzetten. Ik, uh, ik, ik heb hem toen gewoon op, op de kazijn en op, op, uh, en op mijn deuren had ik, hem, uh, had ik hem gezet. Kijk, en als je dan bijvoorbeeld gaat slapen, dan kan je hem aanzetten. En als je dan gewoon uh, ja, wat dingetjes doet, dan moet je hem gewoon uitzetten. Maar ja, nogmaals, het is maar een klein tipje. Ik weet ook niet of je er wat aan hebt, hoor. Ja, nee, also, alle tips zijn welkom, want daar vraagt hij namelijk om. Ja, ja, ja. Kijk, ik heb nou een rotwouder in huis, dus nu maak ik me allemaal niet meer druk op ze binnenkomen. Ja, dus, uh, uh, prima... kijk, ja, heel verstandig. Ja, Oké. Okay beveiliging tegenop. Ja. Maar goed, ik heb nog een vraag. Oh, nog één. Ja. Nee, dat was een tip. Dat was geen ja. vraag. Oh ja, ja. ja, ja, ja. Goeiedag trouwens. Ja. Um, ik ben op zoek naar iets van Brigitte Kaandorp. Ik weet niet of je die kan. Iets van en... Brigitte Kaandorp, ja. Uh, want dat vond ik wel grappig. Ze hebben het op een gegeven moment over een bepaald stukje. En dat stukje ben ik naar op zoek. Dat ze op een gegeven moment naar een school toe gaat. En ja, dan heb je van die vrouwen. En die hebben dan als een uitstraling van: joh, als ik vandaag morgen mijn poeien zou pakken. en ik ga op vakantie, dan gaan ik in vakantie. Ik ben op zoek naar dat stukje. Waarom dan? Omdat ik het leuk vind. <lacht> en ik heb me al sub zitten koeken op internet en op YouTube. maar ik kan er niet achter komen. Oké, okay, nou dan moet iemand, uh, iemand een, uh, met een beetje Brigitte Kaandorp uh, voorkeur, die moet uh, vooral eventjes uh, laten, uh, laten weten in welk programma dat zit. Ja, ja, nou ik had eigenlijk nog een vraag over mijn cruisecontrole, maar dat wordt even te technisch, dus laat dat maar zitten. Oh gelukkig, nou dat ruimt lekker op. Oké, okay, dan... Uh, uh, je, ja. En Ik heb nog een vraag, heeft Timo vorige week of vannacht nog al geweld of niet? Nee, nee Timo die, die is eventjes uh, van slag geloof ik. Hij moet zich niet laten afkitsen door een paar van die gekken die zeggen nou, dat hij nog Als niet je belieft, is, Zullen we de discussie nu gewoon laten rusten? Ja, ja, ja, ja. Want, want jij belt weer dat je hem wel wil, dan gaat er vervolgens weer iemand bellen dat hij hem niet wil. En, dan zijn we weer... en in die tijd kunnen we allemaal leuke vragen en antwoorden behandelen. Dat is waar. Maar toch bedankt. Heel graag gedaan. Goeien... Je hebt een uitsprekenprogramma, dat helpt mij lekker de nacht door. Heel gelukkig. Nou, goede reis Richard. Dankjewel. Dankjewel. Hoi, doei, doei. Ben, goeienacht. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Ben. Goedemorgen. Nou. Astrid, ik ja. heb een uh, antwoord op de vraag van René Karst. Oh, mooi. Want uh, even kijken. De René Karst, de vraag is van Andrea, die wil graag weten... of het liedje Supergave Tijd van René Karst een origineel is... of een uh, bewerking van een ander liedje. Ja, het is vertaald. Het, het, het nummer komt uit Duitsland. Oh, en dat is gemaakt door de groep Brinks. Ik heb, ik heb uh, ook een beetje gegoogeld. Oh. Uh, die, die, uh, ik heb een, uh, op internet een cd-hoesje gevonden van, uh, van uh, René Karst. Ja. En daar staat dus degene die het vertaald heeft op. En daar staat achter schuiner-brinks. Dan ben ik op Brinks gaan zoeken. Nou ja, als je Brinks gaat zoeken, krijg je natuurlijk alle titels waar Brinks in zit. Dat zijn er heel wat. Maar uiteindelijk ben ik terechtgekomen in Duitsland, ja. en, uh, die groep die dus Springs. en het nummer heet Super Jeile Oh, en is dat ook Duits voor uh, Super Gave Tijd? Ja, goede nou, vraag. Ik weet niet jij in Duits bent, maar jij nou, mijn... heel... bent nog een beetje in het oosten van het land. Ja, en toch gaat het volledig uh, gaat dat langs me heen, dus ik heb echt geen idee. Maar goed, maar ja oké, okay. Super Jeile Super Jeile met de Z-I-C-K op het eind. Zet je hem nu ook aan, Ben? Ja, dan kun je horen wel dat het goed is. Even luisteren. Ja, dat is hem. Oh, het is dus een cover. Nou, dan is de vraag van Andrea beantwoord. Het is een cover dus van de Duitse van de groep, band Brinks. Van de groep Brinks. Dankjewel Ben. Graag aan en uh, succes met je programma. Ik. Dankjewel. Goeienacht. Dag. Ik zou een motie doen, al samen. Nee! Ja, dat zijn ze. Brings een super jijle tick, als ik het uh, goed zeg in het Duits. En dat is dus het origineel van dat liedje van René Karst, waar het over ging eerder in de uitzending. Harry uit Venlo, goedenacht. Dag Dank dames. je stem weer te horen. Oh, eens gelijk hoor. Ja, uh, dit is een groep die, die komt uit Keulen, Alfred. Oh, ja. En die treedt heel, uh, meestal op in de carnavalstijd in Keulen. Keulen is een van de bekendste plaatsen in Duitsland met carnaval. Oh. En daarom uh, heb je dat in het Keulsplat. Het is niet Hoog Duits, maar het is een Keulsplat dialect. Oh ja, ik vond het ook wel een beetje hard, maar het uh, was ook een, ja, uh, een live optreden inderdaad. Ja, dat is een live optreden tijdens het carnavalseizoen in, de, in Keulen in Duitsland. Ja. Oh, dat wou je nog even toevoegen? Dat wou ik nog even toevoegen. Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Harry. Ja, en nog een fijne uitzending. Jij ook. Tot en de volgende wat keer. Heel Eens gelijk, dag Harry. Da dag Astrid. Dag. Hans, Hans Ziegler, nacht. Ja, hoi. Ik wil even reageren op uh, Nederlands-Indië. Ja, ja, ja. Nou, het is gewoon heel simpel. Uh, kijk wat er in Duitsland gebeurd is. Dat is ten eerste, was het veel en veel groter mm -hmm. wat daar gebeurd is. En kijk, Nederland, het was een kolonie van Nederland. Ja. En je gaat nooit je eigen landgenoten voor, de, voor zoiets veroordelen. Ja. Dat is gewoon een bewezen feit. Er is al zoveel onderzoek naar geweest. Mm -hmm. En daardoor hoor je daar ook heel weinig van. Dat, is, dat zullen ze nooit doen. Ja, nou ja, maar ik begrijp wel dat Sjaan daar niet echt uh, vrede mee heeft. Nee, maar er zijn er meer mensen die daar geen vrede mee hebben. Maar dat, dat is gewoon de hele politiek. Uh, en daar is al zoveel onderzoek naar gedaan waarom dat niet gebeurt. Ja. En uh, kijk, ik zit hier heel dicht aan de, aan de Duitse grens. Ja. En, uh, maar... Het is gewoon zo wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is, natuurlijk. Ja. Elke oorlog is een smerige oorlog. Alleen je gaat nooit je eigen landgenoten aangeven. Anders had het, het Duitsland zichzelf toch ook opgepakt. Ja, maar goed, de, een, een, een, een misdaad is een misdaad, toch? Je gaat toch niet kijken van, oh, maar wacht even, uh, het is een landgenoot? Ja, maar in die soort dingen, daar is zoveel onderzoek naar geweest. <tus> en... Uh, daar doen ze echt nooit wat aan. Oké, okay. dankjewel. Maar, maar daar had ik nog even iets. Ja. Over de, wat er allemaal in de voeding zit. Aan ja. stoffen en dat. Ja. dat is, daar had iemand volkomen gelijk aan. Het Nederlandse Waardeninstituut. Die dat allemaal moet controleren. Mm -hmm. Ik heb zelf uh, jaren in de voeding gezeten. Daar zitten gewoon stoffen in. Maar zolang als er kleine hoeveelheden zijn, ja. het is zoveel procent mag erin zitten, dan is het niet schadelijk voor mens of dier. En dat weten de meeste mensen niet. Oké. Okay. Het is zelfs zo, als je in een kippenslachterij werkt en je staat aan de band om te controleren, ja. dan mag je zelfs zoveel procent doorlaten wat in de consumptie komt... Ja. ondanks dat het bepaalde ziektes heeft. Oh ja, als het percentage maar klein genoeg is. Als het percentage klein genoeg is... en het is niet schadelijk voor mensen en dieren... dan mag het geconsumeerd worden. Okay. Dankjewel, Hans. <laughs> Alsjeblieft. Goeiemiddag. En een uitzending Hetzelfde. Dag. Dag. Dag. 0800-1121. Als je tips hebt voor Rennie om zwerde colbertjes schoon te maken. Als je tips hebt voor Jan Paul die inbrekers uit zijn huis wil weren. Of als je weet waarom we in Nederland een blauwe pino hebben en in het buitenland een gele pino. Um, misschien kun je ook Willem helpen die wil weten hoe in het ruimtevaartstation ISS uh, proeven worden gedaan... als er iets afgewogen moet worden, want je bent gewichtloos. Dus hoe weeg je dan de stoffen af die nodig zijn voor zo'n proef? Um, Richard die wil dus weten of je met twee wielen op de stoep mag parkeren. Erik vraagt zich af waarom we niet allemaal allang internet bellen... als dat zo goedkoop is. Daan wil weten waarom het weer steeds slechter voorspelbaar wordt... Marcel vraagt zich af die vervoert medicinaal voedsel voor kankerpatiënten. Die wil graag weten wat er dan in zit. Gerry Doede had ik net aan de lijn. Die wil weten waarom Prins Friso niet is bijgezet in Delft. En Richard is op zoek naar een stukje van Brigitte Kaandorp... over vrouwen bij scholen die zeggen dat ze op vakantie kunnen gaan... wanneer ze maar willen, als ik het goed verwoord. 0800 1121 paul goedenacht. Ja, Astrid, uh, goedemorgen. Goedemorgen, Paul. Um, ja, jij wil natuurlijk het naadje van de kous weten. Ja, doe, over, doe uh, mij maar, ja. Over de cola, dan zou ik niet eens zeggen dat er precies in die cola zit. Mm. Maar, uh, nee, dat weet niemand, toch? Dat is een geheim recept, hè? Ja, ja. En uh, ja, daar, uh, daar kan van alles in zitten. Ik weet wel dat het vroeger heel populair was, omdat er toen uh, cocaïne in zat. hè? Ja, dus daar is... is het ooit mee begonnen, Ja, ja. En toen waren de kinderen er gek op. Ja. Dus. O, dat geeft altijd denken ja. natuurlijk. Ja, dan hebben we hebben het wel over heel lang geleden. Ja, dan hebben we hebben het echt... Uh, even kijken, 1800, in 18-zoveel. Uh, 18 ja. <laughs> het mooie jaar 1852. Ja. Uh, Oké. Okay. Um, uh, wat uh, aspartaan en uh, saccharine bijvoorbeeld betreft... dat zijn, ja. uh, dat zijn zoetstoffen, chemische zoetstoffen. Ja. Uh, en daar is uitgebreid wetenschappelijk uh, onderzoek naar gedaan... In, in, in zowel Europa als in Amerika. En um, ik meen zelfs dat nu in Europa weer een onderzoek aan de gang is daarna, uh, Omdat het wel een zeer omstreden stof, stof is, ja. Uh -huh. um, maar het is zo dat het officiële standpunt is... Uh, dat uh, uh, bijvoorbeeld het, het, het, de, de Nederlandse waarhouditeit en het voedingsbureau... dat zijn dan de... De autoriteiten op, op dit gebied uh, in Nederland, die vinden beperkt gebruik um, ongevaarlijk. Dat blijkt ook uit die onderzoeken, dus beperkt ja. gebruik. Dus dat is, dat is een, uh, zeg maar een aantal glazen cola bijvoorbeeld, ja. of een beperkt gebruik in voedingswaren waar het in, uh, in gebruikt wordt. Ja, en toch zijn er veel mensen die ervan overtuigd zijn dat het heel erg schadelijk is. Eh... Oh. Uh, ja, nou ja, het is wel goed dat je meneer dat boekje heeft voorgelezen, want oh ja. uh, die producten zijn inderdaad ontvreden. En uh, je kan niet zeggen dat het hele verhaal eromheen 100% uh, zuiver is. Net zoals die stof niet eigenlijk. <laughs> dus uh, ja, hier geldt hetzelfde verhaal zo'n beetje als met, met maten. Ja. Dus als jij nou ook niet, zeg uh, uh, uh, uh, uh, uh, maar, 4 uh, liter cola light hebt gedronken vroeger. Yeah. En, uh, aan, ja. En dat zal niet meer gaan. Dan uh, maar gewoon de normale hoeveelheid met, met andere uh, dingen, denk ik, uh, dat ze erbij rekenen, thee, koffie, dergelijke. Dat het dan gewoon uh, uh, kan. En misschien, misschien uiteindelijk niet, maar dan... Zal dat effect op lange termijn zijn. Ja, het blijft een vrij droog verhaal toch, hoor. Maar... Nee, maar ja, het klinkt op zich uh, vrij plausibel. Maar ja, ja het is uh, blijkbaar een stof waar mensen... Uh, ja, heel erg uh, nou, bang voor zijn, is een groot woord... maar toch wel uh, um, nou, bouwte uitspraken over gedaan worden. Ja, nou, dat, dat, dat, dat, dat is inderdaad zo. Want wat jij zegt, suiker. bijvoorbeeld, dat wordt ook. Er zijn ook hele boeken over suiker is gif. Ja, die boeken? Ja, ja. ja, het is maar net welk boek je voorleest, natuurlijk. Ja, nou precies. Dat ja. is het land. Want, want als jij normaal suiker gebruikt. dan. dan, dan, dan, dan, dan is dat geen gif, natuurlijk. Nee, maar. Het, maar alles waar te voor staat. Ja, en daarom. ik kan daar gewoon niet een heel uh, smurig verhaal van maken. Van. Uh, ja, achteraf zal moeten blijken, of, of er hele ongewenste effecten aan zitten. En dan, dan zal het uh, alsnog verboden worden. Maar uh, die onderzoeken die er nu zijn, en dat zijn er niet zo'n klein beetje. Die wijzen daar nu no, alsnog niet op. Nou, uh, volgens mij zijn we er gewoon uit. Dankjewel, Paul. Ik denk zolang jij in de studio nog uh, uh, uh, zit, dat het ook nog wel veilig is allemaal. Ja, nou ja, dat weet je natuurlijk nooit. Want wat dat betreft uh, had, had Helen, Helen daar ook wel gelijk. Als, het kan zomaar, uh, als ik over tien jaar ziek word en er dan pas achterkom... dat uh, al die uh, radioactieve stoffen hier in de studio van invloed zijn geweest. Ja. Dan zeggen we, als hebben komt, is hadden te laat of iets andersom. Ja, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Maar nee, dat is ook een... Dan... Dan hou ik overal op. En dat is ook met die telefoons. Ja. Die, die, die moet je ook niet heldig bij je oren houden. Nou, uh, die antennes die bij jou buiten staan, daar moet je ook niet continu onder gaan staan. Ja, nou ja, dus zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dankjewel, Paul. Ja, dan, zijn we de, dan krijgen we een soort VPRO-wetenschappelijk programma. Ja, dat is ook leuk. Maar jij moet nu ophangen, anders heb je veel te lang die telefoon aan je oor. Ja, ik vond die muziek geweldig, hoor. Oh, gelukkig. hoor ik nou? Heb ik nou een andere zender of zo? Nee, het was Brinks. Ja. Dat zegt me totaal niks, maar goed. Nee, maar nu wel. We gaan enorm doorbreken nog in Nederland, dankzij deze uitzending. Ook al was het materiaal in 2007. Maar nu hang ik op, Paul. Ja, dat wou ik net zeggen. Zouden ze alsnog doorbreken? Je weet het niet. Ik wens je een goede nacht. Ja, hetzelfde. Doei. Doeg. Volgende patiënt, Oleg Wouters. Patiënt? Ja, ik denk ik ga een beetje in die sfeer zitten. Oh. <laughs> Zegt u het okay. eens. Oké, ik heb één antwoord voor je. Ja. Ja, ik heb nog wel... Want ik heb, ik heb nu al tweeën zitten luisteren. Ah, dus mooi. Ik ben nog wel scheetwappelijk wappelijk aangelegd. Ja. <laughs> ja. Grapje. Oh. Heb je het verstaan? Ja, nee, maar je moet een grapje nooit uitleggen. Je moet gewoon door. Nee, nee, precies. Ja. Precies. Denk ja. er maar over na. Ja. Uh, maar ik heb wel een heel uh, een concreet antwoord op de vraag van die manier... waarom die denkt dat het weer verandert. Ja. Nou. Uh, het heelal draait. <laughs> ja. De maan en de aarde, dat draait allemaal om elkaar heen. Ja. Yeah. En er is iets veranderd in de zonnestand, omdat er iets in het heelal gebeurd is. Eh, eh, er is dus een magnetische verandering heeft zich plaatsgevonden in ons heelal. Oh jee. En dat, is, en dat is waarom het klimaat veranderd is. De zonnestand is net iets veranderd. Omdat er een komeet is langsgekomen. In 1996. Oh, in 1996 precies die ook. heeft... Ja. Kan je het volgen? Ja, ik ben er nog. Uh, nou, dat heeft dus iets van de stand... Van onze planeten en ons alle omringende dingen. Uh, verandert. En ja. daarom is het klimaat veranderd. Nou, hè. Zijn we daar ook weer uit? Ja. Nou, dan. Um, weten we genoeg. Hey, nachtzuster. Ja, Oleg. Mag ik je wat. Uh, terugvragen? Ja. Uh, ik moet even nadenken hoor. Oh, ja. uh, um, wat is jouw loon aan dit spelletje? Wat? Gaat het om de poen om, of om er iets mee te doen? Ik ben lid van Max. Hè? Ja, ik heb, maar ik heb eventjes een, ik heb een stap in het gesprek gemist. Wat dan? Wat, welk spelletje heb je het over nu? Ja, wat jij nu aan het doen bent. Lekker voor de microfoon zitten. Ja. Dat is, is best wel leuk, hoewel. Ja, ik ben muzikus, hè? Ja. Dus ik ken, dat, ik ken al die geintjes wel. Ja. Maar, eh. Uh, uh, ja. Eindig met, met gewoon één ding. Ja. En dat is uh, met de matte kloppen van koot uh, en Bee. Ja, ik wacht op de matte kloppen. <laughs> nee, hoor. Oh. ik geef je gewoon een zoen. nacht. Oh, dan hang ik snel op. Dag Oleg. Als ze gaan zoenen, dan uh, ben ik weg, hoor. Want ik, ik kan hoop hebben. Maar dit is echt... is uh, de limit. Huh. Oh nee, het is gewoon Crowded House. Always take the weather. Want daar hadden we het eigenlijk over. Over het weer. Walking round the room singing stormy weather. At 57 Mount Pleasant Street. Well, it's the same. sleep but not the dream things ain't cooking in my kitchen strange affliction wash your Waar je ook naartoe gaat, welk heelal dan ook, neem het weer gewoon met je mee. Always take the weather. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen. Het liefst met antwoorden, want nog 1 uur en 18 minuten te gaan. En heel veel vragen die niet beantwoord zijn. Renny zoekt nog manieren om uh, zwerden colbertjes te reinigen. Al is die vraag wel beantwoord, maar nieuwe methoden zijn natuurlijk altijd nog welkom. Jan-Paul Beukema zoekt tips om inbrekers tegen te gaan. Sjoerd wil weten waarom Pino blauw is in Nederland en in het buitenland geel. Willem vraagt zich af... Hoe ze in het ruimtevaartstation ISS de materialen afwegen als een proef moeten doen. Helen wil meer weten over onderzoek naar aspartaan. Is er... Uh, onderzoek naar gedaan... met uh, sluitende bewijzen... of uitkomsten. Richard wil weten of Canadees parkeren... oftewel parkeren met twee wielen op de stoep... toegestaan is. Erik wil weten waarom niet iedereen internet belt... als dat zo goedkoop is. Marcel vraagt zich af... hij vervoert in zijn vrachtwagen medicinaal voedsel... voor kankerpatiënten. Wat er dan in dat medicinaal voedsel zit. En Gerry Doede wil weten... waarom Prins Friso niet is bijgezet... in Delft. En dan tot slot... is is Richard nog op zoek naar een stuk materiaal uit een show van Brigitte Kaandorp? Dat gaat over moeders die beweren dat ze zo op stel en sprong op vakantie kunnen. Een beetje, ik kreeg een beetje echt de schoolpleinmoeder, zag ik voor me. Mocht je weten uit welk programma van Brigitte Kaandorp dat komt... laat het even weten. 0800-1121. Henk, goeienacht. Ja, daar ben ik nog een keer. Ah, nou, jij houdt het weer vol, hè? Ja. zit twee uur tussen. Ja, ik ben daar. Ja, daar ben je ook, Henk. Zeg het eens. Ja, wel geteld met sommige uh, bellen, zeg. Ongelooflijk. Ja, maar ja, je bent ook zo vriendelijk. Ja. Ik zal Friso Frizo maar even ja. Frizo die, uh, is, uh, die is geen, tijdens zijn leven was hij, na de trouw, nadat hij getrouwd is met uh, Mabel oh. Wisse-Smith, ja. geen uh, onderdeel meer van het koninklijk huis, nee. maar wel van de koninklijke familie. Ja. En ik denk dat het besluit om, om zich te laten begraven op de lage vuurse... dat dat een persoonlijk besluit is. Ja, precies, want hij mocht wel gewoon in Delft worden bijgezet, toch? Het was een ja. unieke situatie, maar... Ja, het, dat, dat is wel uniek, maar uh, er is een beetje een portret van hem geschilderd. En dan verbaast mij die keuze eigenlijk niet zo. Dat hij daar eigenlijk gewoon heel bescheiden begraven wordt. Oh ja. Maar zoals ik al zei, hij is uh, geen lid meer van het koninklijk huis... maar wel van de koninklijke familie. Nou. Hij heeft, dus, eigenlijk heeft die keuze gewoon vermoedelijk zelf gemaakt. Of zijn kerstverse weduwe, Mebel, in dit geval heeft die keuze gemaakt. Eén van de twee, of allebei. Ja. Tijdens, tij, maar dan tijdens hun leven al natuurlijk. Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar ik bel eigenlijk terug omdat die vraag maar blijft hangen... over hoe je inbrekers buiten de deur houdt. Ja. ja. Daar heb ik een, keer een lang gesprek over gehad. Met een inbreker? Nee. Oh. <laughs> je komt er niet in, jawel. Nee, ja. Ja. In de politieman. En oh. dat was op een huishoudbeurs, want dat vind ik leuk, huishoudbeurs. Vind ja, ik... Echt waar? Maar je bent ja, toch je... geen vrouw van middelbare leeftijd? Nee, maar daarom heb oh. je altijd van die, van die, van die supermiddelen. Uh, waar je huis in één doffe dreun mee schoonmaakt. Ik vind dat oh, ja. ja. Maar die, uh, die politiemensen die zijn, die zijn daar heel nuchter in. <laughs> mogen we niet die, drinken. Die, ja. Wat zeg je? Nee, flauw, sorry. Ik ja, zei ik die hoorde, mogen ik, ook ik niet hoorde, drinken. Ik kreeg het nog net mee. Ja, ja. Um, er komen allerlei hele slimme elektronische uh, adviezen voorbij. En die zijn er natuurlijk wel. Ja. Maar de, de benadering van de politie is gewoon... je moet goed zorgen, je moet zorgen voor heel goed hang- en sluitwerk. Ja. Dus je moet sloten op de deur hebben die een keurmerk hebben... En dievenklauwen aanbrengen en strips langs de deuren, et cetera. En dat is al gezegd eerder in de uitzending. hebben die inbrekers hebben heel veel tijd nodig. En daar hebben ze een geweldige hekel aan. Ja. En als ze een goed slot willen versieren, dan moeten ze ook veel lawaai maken. En hebben ze nog meer hekel aan. Ja. Dus het beste kun je je huis... Zelf is je, je kunt het beste als inbreker je eigen huis bekijken. Ja. Ja, kijken van als ik nu naar binnen wil, hoe snel ben ik binnen? En heb ik daar lawaai, licht en lang werk bij nodig? Nou, ik heb het wel eens gedaan. Ik woon in heb je een... bij jezelf ingebroken, Henk? Wat zeg je? Heb je bij jezelf ingebroken? Nee, oh. nee, nee ik heb niet ingebroken, want dan maak ik een hoop kapot. Oh, ja. Maar ik heb wel eens gekeken hoe zou ik er het gemakkelijkst in kunnen? En dan ontdek je wel zwakke plekken. En daar heb ik dus van die extra sloten opgezet. En die kun je gewoon bij het zelfs zaken kopen. Oh, ja. Je moet een beetje handig zijn. Maar goed, als een inbreker echt wil, dan slaat hij toch gewoon een ruit in en dan is hij toch gewoon binnen? Als een inbreker werkelijk erin wil komen, ja. dan komen ze er altijd in. Ja. Ondanks allerlei, ook al heb je hier allerlei elektronische snufjes in huis. Dat kunnen ze ook afschakelen of uitzetten, ja. et cetera. Maar meestal is het wel van welke gaat het makkelijkste en als je nou zorgt dat dat jouw huis niet is. Nou, dat. Ja, nou, ik zal je een voorbeeld noemen. Ik woon in een flat, eigenlijk wel heel mooi hier. Oh. En uh, daar werd op de eerste, niet de eerste verdieping, op de begane grond om de havelklap ingebroken. Mm -hmm. En dat was ook bekend bij de politie hier in Groningen. Dat dat die, ja, die zeiden, dat is heel berucht bij jullie, want daar kun je heel makkelijk in. En de makelaar heeft daar een aantal jaren geleden rigoureus uh, die sloten vervangen en dat beveiligd. En nu wordt er nooit meer ingebroken. Ja, want dat kost gewoon te veel tijd. En ze staan dan ook uh, in de volle glorie in het licht. En uh, daar hebben ze een hekel aan. Nou, dat is, uh, het staat genoteerd, neem ik zo aan bij uh, uh, Jan moet, Paul. Je uh, nogmaals uh, uh, zelf kijken, ja. alsof je zelf een inbreker bent. Ja. En dan kijken of je binnen kan komen. Ja, precies. Of gewoon een keer je sleutel vergeten. Uh, ja, dat kan ook. Maar ja. Ja, dat is een beetje masochistisch. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde. Dank je wel, ja. Henk. Dag. Goeiedag hoi. Joyce. Hoe is het? Hallo. Ja, ik heb een hele lijstje gemaakt. En jij of Peter? Nee, Peter zit in bed. Uh, nee, hij zit niet, hij ligt in bed. Is Peter al <laughs> naar bed? Ja, die moet even slapen. Oh, ja, dat is af en toe ook best verstandig. Nou, kom ja. maar met je lijstje, Joyce. <laughs> dat ruimte en dat gewicht dingetje. Wat? Dat in de ruimte, hoe je ja. gewicht daarmee Ja, precies. Ja, dat, ja. dat kan eigenlijk niet zo denken... Maar ik denk niet, waar, waarom. Even één vraagje, want ik, misschien begrijp ik het vraag ook niet helemaal goed. Mm -hmm. Waarom zou je gewicht van vaste materie. die ooit van de aarde afgesleept is, waarvan je al weet hoe zwaar het is. waarom zou je dat in de ruimte nog een keer willen meten? Ja, omdat ze proefjes doen in de ruimte. Ik bedoel, die hele andere Kuiper die moest ja, naar boven okay. om een proefje te doen. Maar dan kunnen ze toch met, zeg maar, een, een, een. Stel dat je een plantje hebt waarvan je weet hoe zwaar die is, als we er zijn, ja, zou willen ja, zijn. Ja, ja, ja. Nou, ja, je hebt ook een plantje te kweken in de ruimte, dat zou kunnen. En dan wil je op een gegeven moment weten hoe zwaar die is, dat zou kunnen. Ja. Dat is dan geen vaste Ja, is het op dat moment wel vaste materie, maar het is niet iets wat je uit uh, van aarde hebt meegenomen. Dat, dat zou je kunnen doen, maar dan moet je die dus tussen twee. Um, ja. Dingen zetten, zeg maar. Met, met hetzelfde gewicht, met dezelfde druk. Hmm. Snap je dat je het een beetje gaat opletten, ja. als ja. het ware? Ja. Ja. Dat je daar een bepaalde druk op zet. Met dezelfde uh, druk als de aardekracht op aarde heeft. En dan kan je het daarmee meten, lijkt ja, mij. Ja. ja. ja. lijkt me niet zo erg ingewikkeld. Nee, er zit wat in. Ja. Nee. Nou, frizor is al een beetje. Ja, ze geloof ik een beetje geantwoord. Ja. Het ja. is dus volgens mij gewoon een persoonlijke keuze, omdat frizor ook. Die woon hier in de belangstelling. Ja. Ik denk dat dat een beetje het hele vrouwelijk is. Nou, dat, uh, dat doe je vlot. Joyce, was dat het? Ja, ik, ik, ben, ik ben echt wel snel. Ja, ik zie de tijd. Hey. De kwestie, daar ja. heb ik echt ontzettend om gelachen, Want waarschijnlijk je er ontzettend dood van gaat. Je krijgt Alzheimer en je nieren vallen uit en, en je krijgt vader en allemaal tegelijk. Ja. Ja, toch? Ja. Nou, had ik al lang dood moeten zijn. Ja, want je, je drinkt heel veel aspartaan. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar nou, het, het zeggen dat het in cola zit. Heb ik net gehoord, dat wist ik ook niet, ja. maar dat hoor ik net. Mm -hmm. Ik wist het niet, maar ik heb het in het verleden nou, doe ik niet meer hoor. Maar ik heb het vroeger heel veel gedronken. Dus dan had ik eigenlijk al dood moeten zijn. Ja. Of de mens. Nou ja, maar dat is natuurlijk. Het is niet zo dat als je kanker krijgt van paprika chips, dat iedereen die één paprika chipje eet ook meteen kanker krijgt. Ja, maar kom. Als het echt als het werkelijk zo dodelijk was, hè, dan, dan... Nee, dat, ik, ik geloof er geen zak van. Nee, sorry, maar... Dat kan, weet je, dat is met heel veel van die dingetjes zo. Dus van die onderzoekjes zijn er dan tegen iets of whatever. En dan zijn er weer andere wetenschappers die er iets anders tegen roepen. Ja. Ik, ik geloof er geen zak van. Ik bedoel, is het al bewezen of zo? Nou ja, dat is eigenlijk precies de vraag van Helen. Is er al ergens een sluitend onderzoek naar de schadelijke dat effecten? Was de vraag. Okay, ja. Dat was oké. Dan heb ik die niet helemaal volledig meegekregen, oké. Okay. Nee, nee dat, dat ik weet het niet. <laughs> nou, nee, bedankt dat Joyce. Dat is weer de jas. Die was toch al beantwoord, hè? Ja. Ja. En nog één heel klein dingetje. Ja. Dat, dat, dat is een aantal keren al in de loop der jaren al voorbij gekomen. Waarom kan je niet vanaf een KPN prepaid phone bellen? Naar 0800 1121. Ja, waarom dat niet kan? Nee, het schijnt dat dat toch in heel veel zijn fout gaat. Zeggen nou. bij de KPN. Ik heb contact gehad met KPN hierover. Ja, ja, ja. Nou ja, ja, we kunnen er lang en kort over praten. Maar het is gewoon een feit dat sommige providers... ...s nachts gewoon minder... Uh... Nee, het heeft niks met de nacht maken. Want het schijnt dus dat het ligt aan degene die het, uh, de, de, de aanbieden of de houder van het nummer... die ja. kan bepaalde 06-nummers of, of reeksen van 06-nummers blokkeren. Dat kan. Maar, Joyce... Ja. Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar waarom zouden wij een bepaalde uh, reeks van 06-nummers blokkeren? Ja, dat weet ik ook niet. Wat zou het nut daarvan zijn? Ja, dat begrijp ik dus ook niet. Maar het kan zijn ja. dat er misschien ergens een foutje zit. Ja. Het hoeft niet bewust te zijn gedaan. Dan nee. Kan ik nou, ik, een zal, een ik zal het weer eens een keertje aankaarten hier. Nee, me echt serieus. Ik heb het gevraagd en ik heb ja. het geprobeerd. Want ik heb toevallig ook een KPN prepaid foutje. Ja. En ik heb het een keer geprobeerd. Dan dat krijg ik zo'n juffrouw aan de telefoon: van dit telefoonnummer is nou, het Ja, nou. het is bizar. Ik, ik niet, vind, ik vind ik het vind ook niet meer bizar. Maar het dan is een uh, vast telefoon ja. dan, die pakt je wel. Ja. En die is trouwens ook van de KPN. <lacht> ja, dat is raar. Nee, ja, mijn mobiele telefoons van de KPN, tussen bepaalde tijden, s'nachts, kun je daar niet mee naar ons nummer bellen. En nou ja, als de KPN ik zegt dat niet het aan ons ligt, ik vind prima. Ik, ik heb het ooit in het heel verleden ook wel eens gedaan. Op mijn, toen had ik, oh nee, dat was niet voor elkaar. Nee, dat was geen KPN. Nee. nee. Die was een ander. Nee, nee, nee. Dat was voor de phone. Dat ging wel door. Nee, nee. Joyce? Ver, Stond weg gelijk. Ik vind het wel goed zo. Ja, het is ook tijd, hè? Ja, ga jij maar lekker naast Peter liggen? Mm, nee. Nee, moet ik straks even wakker schoppen. Echt waar? Moet hij alweer werken? Ja, die, nou, nee, die, die gaat zo meteen voor de solliciteren. Gaat oh, spannend. Nou, ik zou nog even wachten, want solliciteren om vijf uur s'nachts is nou ook niet. Ja, nou, nee. Ja. Maar dan blijf ik nog even wakker en dan maak ik een bak en dan ga ik nog even het zweetjes liggen. Heel goed. Nou, we wensen me heel veel succes, hè? Ja, dat ik Oké, dag, Joyce. Doe we. Doeg. Hai. Mark. Hallo. Hi. Ik had nog een uh, aanvulling op die inbreken, Toesanne. Ja. En er werd vooral gevraagd naar niet zo voorspelbare Ja. Dat ik wel eens heb gehoord dat mensen die dan een tom, -tom in de auto laten liggen... en dan op vakantie gaan en dan de hele mensen een en dan hebben ze meteen het adresse in de auto... Dus je moet ook uitkijken... Maar, met... maar Mark... Ja? Ja, het is echt heel zinvol wat je zegt, maar je giggelt er zo hard doorheen. Nou, ik, ik, ik moet er echt inderdaad vreselijk om lachen, hoe erg het ook is dat het je overkomt. Maar ik heb een keer op de televisie gehoord dat er inderdaad mensen zijn die hadden dan hun tomtom in de auto laten liggen. Ja, dat, dat is niet grappig, Mark. Je gaat weer lachen. Het is niet grappig. Het was dus meteen de tomtom en het adres natuurlijk van het huis en alles. Ja. En dan ben je natuurlijk vreselijk bijneut. Dat... Nee, het is voor de duidelijkheid als je als het een als een dief een dure auto kan stelen en er zit een inderdaad een gps-systeem uh, uh, waar je adres op staat, waar dan in staat, thuis. <laughs> ja, dan rij je met die dure gestolen auto rechtstreeks naar dat huis toe. De, en dan en dan ja dan. Ja, ja maar er zijn tegenwoordig aardig wat mensen die een tonton bezitten. Hè? Dus alle gekken tot een stokje. Ja. Uh, dus in die zin moet je daar wel voor uitkijken. En omdat die, uh, die leuke jongen van 13 zei, dat hij nog wel een beetje panisch was over dat soort dingen. Ja. Dit, dit is wel even een, uh, een bijdrage erbij. Ja, even een goede tip. Maar je moet eigenlijk in je tomtom altijd even opslaan onder thuis. Dan moet je onder thuis moet je het adres van het politiebureau zetten. <lacht> en onder, en je eigen, je eigen adres moet je zetten onder politiebureau. <laughs> Dan komt het altijd goed. Ja, ja, precies. precies. Goed. Nou, een goede tip Mark, dankjewel. Oké. Okay. Goedendag. Nou. Hoi. Jeffrey. Heel goedemorgen Astrid. Met Hallo. Uit Amsterdam. Hi Jeffrey. Ik wil reageren op de vraag van Sean. Ja. De politieke acties in Nederlands-Indië worden ja. gezien vanuit de Indonesiërs als een oorlogsstaat. Maar Nederland heeft dus die politieke acties gezien als een rechtvaardig manier om de Nederlandse agentschap te beschermen en ook het Nederlands gezag te handhaven. Want eigenlijk wilde Nederland niet dat Indonesië zelfstandig werd. Nee. Ah ja, dat uh, speelt natuurlijk ook nog Het is een, een keer is mee. Vi is visie vanuit diverse volksgroepen? Het is uh, inderdaad, dat uh, was nog niet belicht. Dank je wel daarvoor. Ik zeg succes in het programma en goed aan iedereen. Oké, okay. jij ook. Uh, veel ik plezier met wel. luisteren en groeten terug van iedereen. Ja, dank je wel. Oké, okay. dag Jeffrey. Ja. Dag. Ruben? Ja, hallo. Oh, hi Ruben. Zeg het eens. Ja, ik had een antwoord op de trance. Uh, het is een lange antwoord. Ja, nou ik heb nog twee minuut 40, dus snel praten dan. Nou, snel praten is niet mijn sterkste kant. Oh. Uh, anders vind ik het ook goed om door te gaan na het nieuws. Ja, nee maar problemen. ik niet, want ik wil nu het antwoord weten en binnen 2 minuten 20 moet dat toch lukken. Dus maak een beginnetje. Oké. Okay. Ja. Het gaat om het. Kan uh, Canadi het parkeren? Ja. In de wet. Uh, in de uh, wet en regelgeving. Ja. Staat dat. Onder het hoofdstuk parkeren en stilstaan staat dat er niet geparkeerd mag worden op een stoep. Geen geheel, geen gedeeltelijk parkeren. Dus Canadese parkeren is niet toegestaan en is verboden. Ach. Levert een strafbare gedraging op en is een overtreding. Ah, en weet jij dan toevallig ook waarom het Canadees parkeren heet? Uh, ja omdat uh, in Canada je soms straten hebt die zo smal zijn... en doordat de auto's gedeeltelijk op trottoir mogen parkeren... Ja. je een zodanige breedte krijgt waardoor een veilige doorgang gegarandeerd kan worden. Ja, Het is, ik, ik wist niet dat dat typisch Canadees was. Ja, maar zo in, in de volksmond. Oh ja, ja. En dan had ik nog een antwoord op de vraag van, uh, tenminste een aanvulling... Op de vraag van het bouwen. Ja. Uh, het is zo dat degene die wil bouwen, eerst met de verhuurder een overeenkomst moet zien te bereiken. Ja. En dat gaan ze samen naar de notaris ja. voor een acte recht van opstal. Oh. Want dat is belangrijk, omdat dat de, niet de verhuurder wil bouwen. Maar de huurder ja. wil bouwen op het terrein van de verhuurder. Ah, en dus dat, moet die ja. een recht van opstand verkrijgen. Oh, Oké, okay. dus dat moet eerst geregeld worden in samenwerking dan met de woningbouwvereniging. Precies, en het maakt niet uit of het bouwwerk, want zo heet het in het bouwrecht. Hmm. Uh, het, het maakt niet uit of het, bouw, re, het bouwwerk vast wordt gemaakt aan het. Op of los staat, op... wat eerder werd gezegd. Oké, okay, nou is het toch ja. gelukt binnen die 2 minuut 40? Hartelijk dank daarvoor, Ruben. Fijn dat je er Als weer je even please. was. Ja, en dan gaan we straks nog een uur verder met Nachtzuster. Dus blijf vooral bellen met vragen en antwoorden 0800 1121. Nachtzuster, een programma van Max.